Ik lees het liefst over liefde, zoals nog pas bij de marine. Wilden daar twee meisjes los? Thuis waren ze met z'n tienen, en het bedrijf liep niet zo goed meer, ook wel eens wat bij verdienen. Lopen ze een avond wacht en zegt die ene stomme Griet die van mij is goud bij nacht maar overdag dat weet ik niet zegt die ander je moet zorgen dat je met een stuurman gaat weet je mijne zij van morgen dat die aan wal nog beter staat